Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Er is verwarring ontstaan over de gezondheidstoestand... van de vader van koningin Maxima, Jorge Zorrigueta. Argentijnse media melden vanavond dat Zorrigueta is overleden. Maar een woordvoerder van het ziekenhuis waar hij de afgelopen tijd lag... zegt dat die berichten niet kloppen en dat hij naar huis is. Zorrigueta lijdt aan leukemie. Hij werd behandeld in het Fundaleo-ziekenhuis in Buenos Aires. Koningin Maxima heeft hem daar afgelopen weekend nog bezocht... Ook de krant La Nation heeft het overlijdensbericht ingetrokken en zegt dat bronnen rond de familie de dood van Zorgeta eerder hadden bevestigd. De krant citeert inmiddels de zus van Maxima Ines en die zegt dat haar vader thuis is en stabiel. De voorzitter van de Nederlandse vakbond van pluimveehouders maakt zich grote zorgen over de tweede uitbraak van de vogelgriep in een week. Hij houdt zijn hart vast of er niet meer gevallen zullen opduiken, zei hij bij het Radio 1 journaal. Vandaag werd in het Zuid-Hollandse ter Aar vogelgriep ontdekt op een bedrijf met 43.000 kippen. De vogels zijn afgemaakt. De afgelopen weekend gebeurde dat ook op een pluimveebedrijf in Hekendorp in de provincie Utrecht. Er zijn opnieuw maatregelen genomen die moeten voorkomen dat de vogelgriep zich verspreidt, zoals een landelijk vervoersverbod. Tussen de twee bedrijven zijn de afgelopen tijd geen transporten geweest. In veen bij Deventer is een trein op een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde op een overgang met spoorbomen. De vrachtwagenchauffeur is om het leven gekomen. Een treinpassagier is naar het ziekenhuis gebracht. Drie mensen in de trein raakten licht gewond. De vrachtwagen stond stil op de spoorwegovergang. Het is onduidelijk hoe dat komt. Door het ongeluk rijden er geen treinen tussen Deventer en Olst. En dat duurt volgens de NS nog zeker de hele avond.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 Uh, ja. En dan moet ik natuurlijk wel iets uh, instarten. En dat heb ik dan weer niet. Hè? Ja, maar ik heb het dan uh, toch wel. Hier is uh, Soudanaïd. Dan denk je, gaat dit wedden? Nou, niet helemaal, maar goed. <laughs> Want ik moet natuurlijk ook even de platen afkondigen. Vijf ah, over acht, inmiddels geworden hier bij Alternative FM op ZFM Zandvoort. Bandleden zijn al druk aan het bezig zijn met datgene waar wij straks ons mee bezighouden. Live muziek, klinkt kruiviaans, maar ik bedoel er dus mee te zeggen, we hebben live muziek. Tussen acht en negen hoofdzakelijk, dus... Mensen, let op. Het is uh, hier het uh, live muziek gedeelte. Daarna gaan we nog even kijken of we hier en daar nog wat vragen kunnen stellen. En dan is het uh, half tien en dan bouwen we de boel uh, helemaal af. En dan uh, draaien we gewoon nog uh, hier en daar links en rechts een plaatje. Dat uh, deden we ook uh, meteen met dit uh, de derde uur inmiddels. Dus je denkt, van, heb ik dan al wat gemist? Ja, Nicole Bus is uh, geweest in het... Uh, geannexeerde gedeelte van CFM in de avond door, door ons dan, uh, want uh, daar hebben we even gesproken over haar boek uh, Dream Big Work Hard and Think Smart dat uh, gaat zij uh, volgende week uh, presenteren en uh, zij heeft hier ook uh, twee nummers uh, gespeeld en inmiddels is zij alweer terug op weg naar huis. Uh, maar dat uh, is uh, natuurlijk niet de bedoeling voor datgene wat nog uh, komen gaat. So uh, the Night, daar hebben we dus uh, nu net uh, een uh, stuk van gedraaid. Uh, was hier ooit uh, te gast. Zelfs drie keer geweest. Eén keer onder John Doe's Revenge. En daarna twee keer onder de uh, eigen naam. En uh, inmiddels heeft zij een band uh, geformeerd... Uh, die uh, behoorlijk uh, bezig is uh, in het land. Tot... Bij 3FM en bij De Wereld Draait Door al aan toe. Dus uh, in die zin hebben we weer kennelijk uh, weer iets uh, gehad uh, bij ons in de studio. Naast uh, bijvoorbeeld uh, Chef Special. Die we in 2009 ook uh, hier uh, hebben uh, kunnen laten spelen. Niet hier, maar dan uh, in onze oude studio. Dus wat dat er gaat, is het alleen maar leuk, leuk, leuk, leuk. 7 uh, over 8. Uh, we gaan eens even kijken of ik... Ja, ik heb nog wel wat. Want uh, ik heb nog uh, iets uit... België. Uh, zij uh, is uh, op dit moment uh, heel fijn, Marcus. Ga jij je er ook nog even fijn mee bemoeien? Ja, uh, ja de band kijkt ons aan. Wat zijn onze zijn Wat wij, Zijn wij klaar? Zijn wij niet klaar? Zij vragen, wat is jouw nou, plan? Nou, mijn plan is dat we als we klaar zijn, gaan we nu beginnen. En anders draai ik nu nog eerst één plaat. Dan ga ik eerst dat doen. En dan gaan we spelen. Is dat als goed? jij één plaat draait. Dan ben jij geestelijk op voorbereid, dus de bent er helemaal op voorbereid. Dus dan gaan we dat doen. Precies. Lijkt mij een goed plan. Uh, ik was dus bezig met een uh, mooi verhaal over uh, een Belgische uh, te vertellen. En dat uh, was een uh, dame, of is een dame, die in Amerika haar uh, liedjes aan het schrijven is. Eén uh, van heeft toch wel hele vette indruk uh, gemaakt in de, in de wereld. En dat nummer dat heet I'm Human. En zij heet, en dat noemen we eigenlijk de andere Ilse, voluit Ilse Gevaart de, uit België. En dit is het nummer waar het om gaat. Back at the start, sometimes I try. So De song. Eerlijk gezegd, er werd uh, weinig mee gedaan. Do ook door mij, dus ik uh, trek het boetekleed ook volledig aan uh, wat dat er gaat. Maar inmiddels uh, hebben we hem uh, weer gedraaid hier uh, bij Alternative VM. Uh, ik kijk uh, naar het, uh, is het. Is het ineens weer? Gaan we ineens weer wat anders uh, verzinnen? Of uh, hoe zit dat? Wat? Uh, wat uh, uh, uh, pak eens even die microfoon daar. Ja, Want dan is uh, Hallo. <laughs> ja, hallo. Uh, even voorstellen voor, uh, voor thuis. Uh, op uh, microfoon 4. Dat is uh, voor de mensen die op die webcam... Uh, die staat links uh, van mij. Arjanne. Ja, Goedenavond. Het Goedenavond. Ja, is wel leuk uh, dat we elkaar weer tegenkomen. Zeker. Uh, uh, het leuke is... Uh, Marcus en ik hebben iets met uh, sentiment. Uh, dat heeft uh, te maken met... ook Vincent die is hier ook bij. Uh, uh, heel wat jaren terug. Ik denk, denk zo'n vijf jaar terug. Uh, toen jullie uh, ook meegedaan hebben... aan de Rob Akta wordt onder een... Heel andere naam. Ja. Uh, toen hebben we dus uh, ook een beetje de, de studio een beetje half verbouwd. En dat was uh, Marcus een eerste aandeel als geluidstechnicus. En dit is inmiddels jullie tweede band? Ja, dat ja. is uh, totaal iets anders zeg ja. niet, maar, uh... Uh, Wat uh, gaan wij uh, vanavond uh, beleven? Want uh, jullie zijn er hier niet zomaar? Nee, klopt. Um, we zijn eigenlijk uh, op dit moment heel erg in het thema van Serious Request bezig. Wow. Dus ja. wij kunnen dus een bijdrage leveren. En komen we dan ook ergens in de boeken voor. Dat, dat, dat ze jullie een weten, bijdrage hebben geleverd? Ja, dat je ja, een bijdrage de. hebben geleverd. <laughs> dus Zeker. bij deze levert CFM in de vorm van dit programma Alternative FM. Een bijdrage voor Series Request ja, absoluut. 2014. Ja. Absoluut. Ja, en wij hebben een aantal liedjes geschreven en eentje daarvan speciaal voor service request. En ja. we dachten, dat is wel heel tof om dat even te laten horen aan de uh, mensen. Dat gaan wij zo direct natuurlijk uh, beleven. Ja. Uh, ik weet niet of die in het eerste blok zit nee. of in het tweede blok. <laughs> Nog Twee niet in het eerste blok. Niet in het eerste blok, dus in het tweede blok. Ja, we sluiten ermee af. Oh, helemaal <laughs> speciaal. Uh, dat was de aanleiding ook om. Uh, ja, ons, we dachten dat uh, het is wel leuk is om dan weer eventjes een beetje aandacht eraan te geven. dat we daarmee bezig zijn. En, uh. Ja, nou, dat is mooi. Want uh, dan hebben wij bij deze onze. Uh, um, ja, in ieder geval plicht gedaan. Uh -huh. uh, ja. Het gaat. Uh, de actie, die heb jij denk ik wel uh, bij. De, de, de girl. Uh, de free, free Your Girl. Hè? Dat is uh, de actie voor dit jaar, 2020 Is dat zo? Of is dat niet een ander. Hebben uh, jullie niet uh, op zitten letten? Volgens Fui. mij is het niet Free Your Girl, toch? Ja, volgens Dat volgens is een ander goed doel. Ja, volgens mij. Uh, nou, moet dus moet ik weer gaan googlen. Dus dat, uh, volgens mij is dat, uh, heet dat zo. Uh, maar dat is een beetje het, uh, het thema voor uh, Serious Request. Laat ik even. Leuk als je dat allemaal uh, weer uh, allemaal even heel snel uh, moet, moet opgaan. Uh, gaan, uh, uh, staat dat er... Ja, uh, yeah, Hands of Our Girls. Dat is, dat is hem. Ja. Ja. Uh, de week van Serious Request is uh, van 18 april tot en met 24, 24. Nee, 18 december tot en met 24 december. Uh, wat Gaan jullie in Haarlem ergens uh, iets... Uh, ja, we proberen wel een ludieke actie op touw te zetten een natuurlijk. Of wijze ergens uh, <laughs> op te duiken. Even ergens tussendoor glippen. Uh, ja, ja, zou of leuk zijn. of dat, uh, dat, uh, dat jullie even hashtag uh, apelstaartje Giel 3FM eventjes waarschuwen. want Dat hij uh, dat dat weet dat er nooit. iets uh, speelt in Haarlem. Ja. Nou ja, ik bedoel als ik uh, kijk naar een van uh, jouw samarissen. Die heeft al, uh, al te maken gehad met, uh, met, uh, met Giel <laughs> Belen, hè? Toch, ja. Jan of niet? Ja. Ja, hè? ja, zie je? Kijk, dus uh, die is al... Dus, uh, ik zou stiekem nog eventjes, uh, eventjes aandacht uh, besteden... Dat, dat jullie iets doen uh, voor, uh, voor dat, uh, dat verhaal. <laughs> goed, uh, dat heb ik dan even bij deze gezegd. Uh, goed, we gaan nu, nu beginnen met uh, yes. de eerste twee uh, blokken... of uh, de eerste twee nummers van het eerste blok. Ik moet het wel goed zeggen. Ik struikel ze over mijn eigen woorden. Uh, de dames van Riders Reign. Uh, drie stuks met Ariane is vier... En dan ook nog vier heren. Uh, Job, Gijs, Louis en Vincent. Ja, ze staan er alle acht. Dus ik zou zeggen, hit it. This is to be continued. Well, I see, I see things went different than expected. But too, me, to me, it doesn't turn out too bad. Well, I might need some time, but it's not over yet. No, this is to be continued. Don't forget, this is to Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, To be continued, buddy. Ja, ik zou bijna zeggen: uh, take uh, twee uh, part 3 uh, of zo. Als ik de regisseur was, Kat, kat. <laughs> maar goed, uh, to be continued, uh, ja. dat is uh, het, het volgende deel. Dat uh, gaan we dus nu zien en horen, denk ik toch? Of uh, ja? lijkt, me, lijkt me een goed plan. Die van Job. Die was nog niet helemaal uitgetrild. Maar goed. De kop is eraf voor, voor dit moment. Van Riders Reign. Ik, ik, ik, ik, ik ben een beetje astonished. Eerlijk gezegd. Oh ja. ja, goed? Is, dit, ja is, dit, is dit een beetje ook. Ik wist wel dat een beetje dit de richting is. Hè, die jullie aan het opslaan zijn. Maar is dit meer. Ook waar jullie nu echt. Als jullie mee optreden dat dit de complete setting is? Uh, ja, nou Jantien is een soort van bonus. Van bonus? Ja. Nou ja, ja, ah, ja. ja. Nee, Jantine is, is een beetje een cadeautje vandaag. Die ja. kon toevallig meedoen en we dachten, waarom ook niet? Het is gezellig. Ja, ik vind het wel leuk. We gaan er ook, we gaan er ook uh, terugzien. Ja, klopt. Uh, volgend jaar. Dus Tessa uh, gaan we ook terugzien. Daar moet nog een afspraak mee. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de buurvrouw uh, die daarnaast staat. Nu weet ze het nog helemaal niet. Staat zo te kijken van... Uh, maar jij, ja, ook, ook, ook, ook jij uh, gaat eraan geloven. Ook uh, het mes van Alternative Film uh, ontloop je in ieder geval niet als het gaat om... Dus, uh, dus ja, ook uh, Jasmijn zal uh, ook hier uh, haar opwachting uh, gaan SMB, maken. mee, wel goed zeg hè. Of ah, Sorry. Ja. Dat maakt niet uit. Uh, goed, dus dat, uh, dat, uh, dat is een beetje de complete uh, crew, wat hier, uh, ja, wat dit hier is. Staat. Wel, ja, we hebben ook nog wel eens met blazers gespeeld. Dat heb jij ook wel gezien natuurlijk. Uh, ja, die heb ik toen eens een keer bij Storing ja, geloof ik Klopt. gezien. Dat was, dat was echt de, de megabonus, was dat? Megabonus. <laughs> dat was voor de, voor de demo-presentatie. Mega megabonus. Mega <laughs> ja, ja, uh, nu heb ik weer een EP gekregen van, ja. van jullie. Uh, maar is dat, uh, betekent dat uh, dat jullie nu ook heel langzaam bezig zijn om echt ook Een echt album op te gaan nemen? Of nou op dit moment? Is dit nog, uh, nog steeds een stille hoop uh, die ik heb? En uh, dat jullie zeggen <laughs> ja, rustig uh, even temperen die boel, want, uh, want zover zijn we nog niet. Maar... Nou ja, ja je, je zegt het uh, redelijk goed inderdaad. We zouden het wel zelf ook heel graag willen, maar echt, inderdaad. Maar het... We zijn er nog niet helemaal. Want als ik kijk voor. naar het materiaal wat jullie allemaal in die loop loopde tijd hebben... dan denk ik, nou, het wordt de tijd, uh, nu is langzamerhand, uh, voor, uh, voor tien tracks. En gaan met die album onder je armen... En, uh, Laten we eerst dan uh, proberen in Haarlem de boel plat te spelen. Ja. Ik denk dat dat, wel, dat, dat dat gaat wel lukken, maar uh, dan uh, daarbuiten. En daar, uh, daar, uh, daar uh, stokt het nog een beetje. Ja, ik denk dat wij vooral nog uh, een beetje zoekende zijn naar de laatste paar nummers. We hebben nu een heleboel leuke nieuwe liedjes geschreven, of, vinden we zelf. Mm -hmm. <laughs> en we zouden dus al een heel eind komen voor een oh. album, maar ja, ik denk dat we op acht nummers zitten. Of zo, ja. Die nu echt helemaal uh, onze nieuwe stijl hebben. Ik heb ook gekeken, uh, het is mainstream hè, waar jullie ja. op richten. Uh, waarom juist die keuze? Nou, ja, wij houden daarvan. Ik. Ja. ik denk dat dat gewoon is omdat wij, ons hart daar ligt. Dat het het lekkerst zingt en het speelt. Ja. En dan voel je het het best. Dus, ja, ja. ja want dit, dit was ook echt. Het uh, was behoorlijk mainstream wat ik net heb kunnen horen. Ja. To be continued en dan uh, dat andere. To the Sun wat was met. dat. To the Sun. <laughs> ja, die, die kunnen we wel gebruiken in november. Ik vind dat meestal altijd zo'n. Ja. Een maand wat ik liever gauw overslaag. Oh ja, ook, ja, ja ik, het is altijd een uh, nikserige maand. December gaat nog wel, dan heb ik januari. Nou, dat, uh, dat, uh, daar word ik ook niet echt uh, blij van. En op het moment dat het februari is, dan gaan ze de strandtent weer opbouwen. Ja, dan heb ik weer het dan idee van daarom komt het weer. Dus, dus ja, die muziek is dan wel weer hartverwarmend uh, als ik uh, dan zo uh, eventjes uh, zit te kijken van, uh, van <laughs> wat, uh, wat ze allemaal. Er... Die guiten koppen allemaal. We okay? ook okay. nog... dus, dus, ik, ik zit gewoon bij visie na te praten. <laughs> ik zit ook al wel van dat soort uh, taal die, uh, die slaakt die op. Hoewel, jij uh, gaat nog iets doen uh, tijdens de rop woord geloof ik. Ja, toch? dat klopt. Oh, nee, neem je dan neem ook uh, dit hele spul mee? Of, nee, dat is, dat is een ander project. Dat gaan we een lekker project. niet over hebben. <laughs> Oké, okay, nou goed, dan gaan we dat niet over hebben. Maar uh, ik vond het wel even leuk om dat zijdelings eventjes toch even te, uh, te vertellen. Dat, dat, dat, <laughs> vond ik wel, dat vond ik wel grappig. Uh, maar goed, uh, dit is ook voor Sirius uh, Request. Uh, in welk, welk opzicht? Um, nou... Wij zijn als Harlemse band natuurlijk wel bijna een beetje verplicht om daar iets aan te doen, niet omdat we, we voelen ons niet verplicht, maar dat is gewoon de uitgelezen mogelijkheid om je ook eens uh, van je gulle kant te laten zien, om zo maar te zeggen. Ja. En uh, omdat het in Haarlem is, is het natuurlijk super ideaal. Dus we kunnen en erbij aanwezig zijn en we kunnen uh, alle acties die er georganiseerd worden kunnen we wat van uh, mee meepikken. Ja. Ja. Uh, is er ook uh, dat jullie al in, in ieder geval een uitnodiging hebben ergens om te spelen voor dat uh, verhaal van Hands of Our Girls, zegt u goed? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet. Bij deze een oproep. jongen, jongen. Nee, maar we, gaan, we zijn wel van plan om, uh, om gewoon daar te gaan staan op straat ergens en dan. Uh... Daar wel okay. even een beetje rug, rugbaarheid aan te geven. Ja, nou, dat, dat lijkt me wel heel verstandig dat ja. dat uh, gebeurt. Want anders dan. Uh, dan ik had heeft, begrepen uh, dat er zo'n uh, 700.000 man uh, naar Harlem komt. Uh, dus misschien dat er nog eens wat langs lopen. Nou, dat, dat, zou, <laughs> dat zou wel heel erg mooi zijn als dat uh, ging uh, gebeuren. Uh, ik ga zo direct uh, nog even. Gaan we nog even iets, uh, iets doen? Uh, nu even, even een korte break, want anders dan. Uh, Gaan, uh, gaan er echt uh, wat uh, mensen in de toerenbegrenzer uh, zitten. Dat is een beetje weer een uh, circuitterm. En uh, ach, die is tegenwoordig ook wel heel erg uh, ongelukkig uh, de laatste tijd. Met geluidsdagen. Ach, uh, ik ga eerst nog even een ander plaatje draaien. En dan uh, mag ik jullie, uh, ga ik jullie zo vragen of jullie nog uh, de andere drie nummers willen laten horen. Helemaal goed. Oké, okay. uh, Dat was uh, even de korte introductie van uh, Riders Rain bij uh, Monden van Ariana Abbesteed. Die uh, de, uh, de frontvrouw uh, is van, uh, van de band. Uh, wij gaan nog even iets uh, doen. En dat is van een voormalig deelnemer van de Grote Prijs van Nederland. En tegenwoordig is hij in een band opgedoken. Een, uh, een Nederlandse band. Maar de man is Engelstalig en komt ook oorspronkelijk uit Engeland. Maar is bezig om hier in Nederland uh, een beetje zijn draai te vinden. Ik heb het over causes. En Rupert Blackman. En dat is Teach Me How To Dance. Uh, waren ze dus uh, causes uh, bestaande uit onder andere de, de, de man uh, die ook meegedaan heeft aan uh, de grote prijs van Nederland. Uh, Rufus Bleekman. hij is uiteindelijk niet zo uh, gek uh, verder meegekomen. Maar goed, hij heeft het uh, wel, uh, heeft hij daar aan, uh, aan meegedaan. Kijk, kijk, het is, uh, het is wel leuk hoor. Ze gaan uh, gelijk meteen alweer uh, terug op, uh, op de plek uh, waar, ze, waar ze moeten, moeten staan. Hey, wat is het Mark? Ja, ben waar, je, waar, je, weer waar je nu meteen op? weer losgaan dan? Uh, ik, ik zie jou ook uh, die nou ja, nee ik, ik zat gewoon even een beetje te mikken. Maar, uh. ja, nou ja, goed. Als, als, ze, als ze er zin in hebben. Dan, uh, want uh, kijk, dan, uh, als we drie nummers nu spelen. Of dan... twee, twee en één afsluiten. Nee, laten we, laten we een beetje gewoon... Dan, hebben we, dan, dan zitten we niet in ieder geval straks... Uh, in het uh, verhaal van het nieuws. Dan weten we zeker dat we, dat we die drie nummers... Dus uh, jij wil drie nummers gaan spelen? Ja, uh, dat, spelen. Was, uh, dat was uh, de deal. Dus uh, die deal die sluiten we dan ook. Um, uh, goed. Uh, ja, kijk. Dat is het leuke. Als er dus twee techneuten rondlopen. Uh, we hebben er nog eentje. Die, uh, die gaat dan uh, dat ding aanslingeren. Uh, het, is, uh, het is zover het, uh, de drie nummers. En uh, Arjanne geloof uh, dat uh, daar ook... dat ene nummer zit... Uh, wat uh, wat jullie ook speciaal uh, daarvoor uh, hebben Dat klopt, dat klopt hè? Ja, nou, dus uh, ik zou bijna zeggen: uh, laat uh, laten horen. Wat, wat gaan jullie, wat gaan jullie uh, spelen? Welke drie nummers? Uh? Ja, het eerste nummer wat we gaan doen, dat past wel mooi bij jou. Het winterdipje. Dat is namelijk juist een opbeurend liedje over vitamine D, Oh, vitamine van de zon. Vitamine D, ja. ja. Ik, ik kreeg het voorgeschreven van, van, van de week van iemand, dus uh, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ja, ja. goed gebruiken. Ja. <laughs> wil je de rest ook meteen... Ja, tuurlijk. 100 ja, 100 wat heb ik, dan ben ik één vat uh, nieuwsgierigheid. Dus uh, ik wil ja. gewoon weten World wat... Het uh, tweede is het tweede liedje wat we gaan doen. Het tweede liedje? Het eh. um, is ook een rustig liedje. We zijn uh, zomaar op de rustige tour vandaag. Ja. <laughs> uh, dat gaat over... Uh, en ja, het is eigenlijk wel een liefdesliedje, is het? Een liefdesliedje. En je zingt het naar iemand die een lastige periode heeft gehad... en moeilijkst openstaat voor anderen. Ja. En jij probeert die persoon vertrouwen te winnen. Zeg. Ja. Uh, ik kijk ook nog even achter je... want uh, er is ook nog uh, even sprake van, uh, van een klein beetje een zweetmoment. Uh, is dat zo? We nou, uh, gaan er gewoon doorheen, toch? Is dat zo? We doen nou, zo nou, Vincent, Vincent. Vincent kennende. Uh, zweet hij zich er wel doorheen en uh, komt het allemaal wel goed. Kijk, ja, dat bedoel ik, ja. Het enige wat, uh, wat, het, uh, wat spreekt is, het, is de gitaar van hem. Dus, uh, dus ja, laten we hem maar, uh, we maar uh, horen. Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben zover. Goed, hij ook to travel Well I said mama don't you worry about that I got me some oil, I got a hand to my head. I'd rather bring a little talent the cheese with the inside with a lack of vitamin D Vitamin D Just what we need They like got the sunny side cause there's already enough to greet A little more of that A little less of greed All that we need is vitamin D To the point, actually, there's two. The first is not to avoid the bears and lions that you meet on the road. They might not be very hungry. I'm sorry, I can stack a metaphors, but what I'm trying to say is nothing more. And if you want to have some fun in your life, don't get too afraid of the shadowy side. the world today can see Die, heb je wel, die hebben jullie wel gegeven eerlijk gezegd. Ik, uh, het uh, bloemetje, nou dat bied ik jullie zo wel aan. Dat staat hier toch uh, voor. Dus uh, <laughs> geintje. Geintje. <laughs> dus, uh, uh, goed. Uh, nou ja, ik, uh, ik zou zeggen. Dan, uh, dan het, het wat ingetogen uh, nummer. Wat, uh, wat jij uh, en de, de vrienden van Riders Rain uh, gaan doen. Welk nummer is dat? Time Will Tell. Time Will Tell. staat nu achter de deur in. <laughs> nee. Uh, maar dat uh, was natuurlijk uh, gewoon omdat er, uh, omdat er waarschijnlijk twee uh, backing vocals bij dit nummer uh, hoorden. Toch? Klopt. Ja zie je. Uh, dus aan alles is uh, gedacht. Dus het is helemaal niet uh, zo dat, uh, dat er iemand uh, tussenuit uh, probeert te knijpen. Dat is helemaal niet het geval. Ik, zeg, ik ga het nu meteen ook recht zetten. <laughs> het is gewoon een beetje plagerij. moet kunnen denk ik. Het derde nummer dames en heren van Writer's Rain. Zal ik nog een korte toelichting geven? Tuurlijk! Het is helemaal uh, jullie feestje. Dus uh, vandaar dat je het... Uh, wat, wat, mm, wat kun je erover vertellen? Over dit nummer. Wat jullie speciaal voor de actie hebben geschreven. Ja. Nou. Wij zijn dus normaal gesproken... Je hebt het nu misschien niet helemaal de vibe te pakken. Maar normaal gesproken zijn wij een nogal gezellige band. <laughs> ik heb het wel in de gaten hoor. Hey, ja. gevoel. En... Um, Waarom wilden wij ook geen droevig, verdrietig liedje schrijven? Nee. Maar we wilden juist een liedje schrijven waarin wij hopen op een betere wereld. En we zien ons het land voor waar alles goed is. En waar iedereen gelukkig is. En waar iedereen kan zijn wat hij wil. En niemand elkaar pijn doet. Far, far land. Ik vind het een heel mooie, mooi, mooi iets wat je, wat je zegt. Ja, je was een beetje te vroeg, vader. Dus... Dat was de cue, hè? Dat was de cue. Ja, was was was de cue. ja, ja, ja. Het afslaan wat een drummer doet. Maar bij Gijs zie ik geen drumsticks vandaag. Dus die doet alles met zijn handen vandaag. Leuk, hè, Gijs? Ja, pijnlijk. Ja, ja. <laughs> goed. <je> <laughs> maar goed, uh, ik, uh, ik, uh, laat, laat me horen. Ik denk als dit nou niet opgemerkt wordt door wie dan ook, dan, dan eet ik gewoon mijn hoed op. Die heb ik niet, je hebt ik niet eens. Dus. Toch houd je daar. Oh ja, Gijs heeft een pet bij zich. Nou ja, maar goed, ik weet niet of, of dat gaat lukken vanavond. Maar ik, ik heb wel zoiets van, hier moeten, moeten toch de vrienden van 3FM iets mee, mee gaan doen. Dus. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja, ja, natuurlijk, allicht. Uh, ik uh, vond het hartstikke leuk in ieder geval de live nummers uh, te horen. We gaan zo direct nog even verder uh, praten. Dus dat, uh, dat, uh, dat sowieso. En uh, ja, ik uh, vond het een uh, genoeglijk uh, drie kwartier uh, uh, met, uh, met de muziek. Uh, vijf nummers uh, die we hebben kunnen horen. Nou, die, uh, die gaan het archief in, uh, dacht ik uh, zo, uh, Marcus. Want ja, je staat nu toch uh, bij mijn uh, microfoon 4. Dus uh, ik denk dat wij hier uh, wel uh, heel erg fijn uh, mee gaan spelen de komende tijd. Ja. Ik denk dat we weer een, iets hebben wat we vaker kunnen draaien. Uh, sterker nog, ik denk dat CFM er ook maar iets mee moet gaan doen, eerlijk gezegd. Wie niet? Ik vind het wel. Ja, ik ook. Dus, uh, maar goed, of, of, of, of, of we de muziek muzieksamensteller van uh, CFM nog zo gek uh, zien te krijgen... dat is dan uh, de volgende stap. Uh, goed, dat uh, was Riders Rain. We gaan zo direct natuurlijk nog even praten met, uh, met de band. Maar eerst nog even gewoon uh, ouderwets muziek uit de cd-spelen... En dat is de uh, heer Kees Mayfield van het uh, album Another Glorious Battle for the Kingdom. En dat is het nummer dat heet Close Enough. You never held me this close before. Close enough to heart That's close enough you hold. She must skin before Skin to make you go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 Mirjam West. En Mirjam West is uh, ook hier uh, bij ons uh, te gast geweest. En onder andere hadden we het toen over dit uh, album wat ze heeft uh, gemaakt. Het uh, album wat, uh, wat ze heeft uh, uitgebracht. Uh, uh, From now on. En daarvoor hoorde, hoorde je dus uh, natuurlijk uh, uh, Kees Mayfield. Maar tussendoor hadden we natuurlijk het uh, dat hele setting van. Uh, van Writers Rain met, uh, met hun uh, bijdrage voor uh, onder andere Series Request. Uh, ik ga eventjes iets zoeken. En dat, uh, dat, dat is ons uh, ook iets van eigen opname. wat wij hebben gehouden. ergens in mei. En dat is ook alweer een tijdje terug. Uh, toen was Martine Bond hier uh, te gast. En zij heeft ook uh, gewoon uh, wat materialen achtergelaten. wat, uh, wat we ook uh, hier kunnen draaien. Uh, een van de, de singles die, of de single die ze had uitgebracht klinkt in uh, de studio uh, zo. In ieder geval.